Het is acht uur, Jeroen Tjepkema met het NOS -journaal. In een winkelcentrum in Enschede-Zuid woedt een grote brand. Vlammen slaan uit het dak van het winkelcentrum... en de brandweer is met groot materieel aanwezig. Er is ook flinke rookontwikkeling. Omwonenden van het winkelcentrum aan de posten... hebben het advies gekregen ramen en deuren te sluiten. Negen woningen zijn ontruimd. De bewoners zijn in een verzorgingshuis opgevangen. De brand in het kleine winkelcentrum is ontstaan in een cafetaria. Die zaak is volledig uitgebrand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar de Aldi ernaast. Over de oorzaak van de brand in Enschede is nog niets bekend. Bij een groot ongeluk op het Nescar-circuit in de Amerikaanse stad Daytona zijn zeker 33 toeschouwers en een coureur gewond geraakt. Een aantal mensen is met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens de laatste bocht in de race raakte een coureur de macht over het stuur kwijt en randde de barrière tussen de baan en de tribune. Bij de botsing waren ook negen andere auto's betrokken. Sommige onderdelen werden wel zes meter de lucht ingeslingerd... voor ze in het publiek terechtkwamen. Op het circuit staat vandaag de beroemde Daytona 500 gepland. In Madrid is een grote protestmars tegen de bezuinigingen uitgelopen op rellen. De Spaanse politie heeft twaalf mensen gearresteerd. Tienduizenden mensen liepen mee in de mars tegen de maatregelen van premier Rajoy. Vanuit vier verschillende plekken in Madrid... kwamen betogers samen op een plein in het centrum... De politie greep in toen de sfeer grimmig werd. Zo werden enkele vuilnisbakken in brand gestoken. De Egyptische president Morsi heeft de datum van de eerste ronde van de parlementsverkiezingen met vijf dagen vervroegd. Het land gaat nu op 22 april naar de stembus. Egyptische kopten hadden om de aanpassing gevraagd... omdat de verkiezingen in eerste instantie samenvielen met de viering van hun paasfeest. Koptische leiders vreesden dat veel geloofsgenoten daarvoor stek zouden laten gaan. Morsi heeft een moeizame relatie met de christelijke minderheid in het land... die bang is dat hij hun vrijheden wil inperken. De Franse president Hollande zegt dat in Mali... de eindstrijd tegen islamitische rebellen is begonnen. Het Franse leger is de bergen in het noorden van het land aan het uitkammen. Hollande bedankte ook militairen uit Tjaat voor hun bijdrage aan de strijd. De afgelopen dagen kwamen 13 militairen uit het land om bij gevechten in de bergen. Ook 65 rebellen werden gedood. De militairen gingen vorige maand het Marinese regeringsleger helpen in de strijd tegen islamitische strijders. In de weken daarna werden de opstandelingen verdreven uit alle belangrijke steden die ze eerder hadden veroverd. Frankrijk wil volgende maand beginnen met het terugtrekken van zijn militairen... en hoopt dat de Afrikaanse missie wordt omgevormd tot een vredesoperatie onder de vlag van de Verenigde Naties. Het Iraanse leger claimt dat het een buitenlands onbemand vliegtuig heeft onderschept... Een woordvoerder van de revolutionaire garde zei niet uit welk land de drone afkomstig is. De woordvoerder zegt dat militairen de besturing van het vliegtuig wisten over te nemen... en het ongeschonden aan de grond wisten te krijgen. Een uitspraak van de Duitse minister van Ontwikkelingssamenwerking in het blad Bild heeft in eigen land opschudding veroorzaakt. FDP-minister Dirk Niebel zei dat producten met paardenvlees die uit de handel zijn genomen... moeten worden verdeeld onder de armen... De oppositie vindt het voorstel van de minister een belediging van arme mensen en noemt het idee absurd. Niebel steunde met zijn uitspraak een voorstel van een parlementslid van coalitiegenoot CDU. Die had gezegd dat goed voedsel niet zomaar mag worden weggegooid. Volgens het parlementslid is paardenvlees niet schadelijk voor de volksgezondheid. Hij vindt het zonde om het weg te gooien, ook al is het niet netjes dat het verkocht werd als rundvlees. In Italië zijn een uur geleden de stemlokalen opengegaan voor de parlementsverkiezingen. Zo'n 50 miljoen kiesgerechtigden kunnen vandaag en morgen hun stem uitbrengen. De verkiezingen zijn verdeeld over twee dagen om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om te stemmen. In de peilingen gaat de centrum-linkse kandidaat Bersani aan de leiding. In de eredivisie heeft FC Twente opnieuw punten laten liggen. De ploeg uit Enschede verloor in Friesland met 2-1 van Heerenveen en zakte daardoor naar de vijfde plaats. Vitesse heeft na vier uitnederlagen op rij gewonnen bij Heracles. De club uit Arnhem won in Almelo met 5-3. Topscorer Boni maakte drie doelpunten. VVV Venlo, RKC Waalwijk werd 1-0... en ook FC Groningen tegen PEC Zwolle eindigde in 1-0. Het laatste deel van de Twilight-saga... heeft vannacht in Los Angeles zeven Razzies gekregen... de anti-oscars voor de slechtste films van het jaar. De Twilight-saga Breaking Down Part 2 was elf keer genomineerd. De film kreeg onder meer de Razzie voor slechtste film en slechtste regisseur... De worden altijd uitgereikt op de avond voor de Oscar-ceremonie. Het weer af en toe sneeuw, waardoor het glad kan zijn. In het noorden en westen gaat de sneeuw geleidelijk over in natte sneeuw en motregen. Het wordt 1 tot 3 graden. Morgen af en toe natte sneeuw of motregen. Smiddags wordt het dan 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB nou, Verkeersinformatie. Geen files op de Nederlandse wegen. Wel een waarschuwing voor de gladheid. Want in het hele land is het plaatselijk glad door sneeuw.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 Moet dit eraf, Pim? Nou, dat doen we straks even losmaken. Menno, inderdaad. Even luisteren of die kast inderdaad nog leven toont hè, binnenin. Ja, ja. Ik sta hier met Pim eh, Lemmers, On onze huisimker hier bij het kapitoal. We vroegen vogels. En Pim eh, legt zijn oor tegen de bijenkast die we hier hebben staan, achter het kapitool. En Pim eh, is er wat te horen. Dan nou, hoor je na zo'n tik hoor je een heel langzaam bruisend geluid vanuit die kast komen. Dat betekent dus dat die bijen in die kast, in die tros, die wintertros, leven. Ja, dat is toch wel bijzonder. Want hoe, hoe koud, wat, wat is het koudste uh, temperatuur die hier gemeten is bij het Capitoal de afgelopen maanden? Uh, kunnen we straks zien. We ja. hebben een thermometer. Ja, hoe het in de kast is. Ja, nee, maar ook, is buitentemperatuur, ja. ook de buitentemperatuur kunnen we dus zien. De binnentemperatuur, daar heb ik net even ja. heel stiekem zitten kijken. Want ik ben toch wel een beetje gespannen. Dat is de ja. tijd van het jaar. Uh, ik denk wel ver onder nul hoor. Ja, hier buiten natuurlijk zeker. Het heeft, het heeft stevig gevroren. En jij zegt, er is nog leven in de kast. Gelukkig wel. Okay. Nou, we gaan hem zo openmaken. En dit toch? Die, die band ook oh, straks. Dat is wel een beetje niet te veel trillen. Hè? Oh, niet te veel trillen. Oh god, heel ja, voorzichtig moet dat openmaakt worden. Goedemorgen. Nou, die bijenkast wordt zo meteen nog verder overgemaakt. Ga eens even kijken hoe het er van binnen uitziet. Dan gaan we controleren en dan klaarmaken voor vertrek. En niet alleen de bijenkast gaat verhuizen, maar wij ook. Na acht jaar zal Vroege Vogels het vertrouwde plekje op landgoed Schaap en Burg verlaten. Na deze uitzending laden wij het mengpaneel en de computers en de microfoons en weet ik wat meer uh, in de bakfiets. En we trekken voor de laatste keer de piepende deur van het kapitol achter ons dicht. En Menno komt nu binnen. Menno, laat die deur nog eens horen. Piep het dan wel. Hij piept, hij piept niet meer. Water. Heeft iemand hem gesmeerd? Nou, het is toch een geluid dat ik zal uh, missen. En verlaten wij uh, met dit vertrek ook Radio 1? E. Nee, natuurlijk niet. Honderdduizenden luisteraars verslikken zich nu zo wat in een uh, kruimelige croissantje. Nee, natuurlijk niet. We bestaan dit jaar uh, 35 jaar... en we zijn voorlopig niet van plan om ermee op te houden. We gaan gewoon door, maar dan ergens anders. Nou, heel veel plekken hebben de revue gepasseerd. Noem er eens een paar, Menno. Ja, wat hebben we allemaal overwogen. Uh, Grind en Schier en uh, de Kemp en uh, het Zwin en het Geuldal. Het Lauwensmeer, ja, daar wilde ik heen. Ook nog, ja. Die wilden nou, jullie niet, het te ver. En Waar we nou volgende week neerstrijken, dat hoort u straks. Wij zijn Janine Abbring en Menno Bentveld. En tot tien uur is dit uh, Vroege Vogels. 24 februari 1766, precies 247 jaar geleden, ik weet het nog goed... werd de Engelse componist Samuel Wesley geboren. En de London Mozart players speelden het derde deel briljante uit zijn symfonie in A-groot. Welkom in tuinreservaten.nl... Het wordt tijd om in de tuin te werken. De tuinbeurzen staan dit weekend al in bloei. En op 1 maart, dat is vrijdag al, begint de meteorologische lente. En de kalenderlente pas 21 maart, voor de verwarring. Maar voor wie plannen heeft om een nieuwe schutting te gaan plaatsen... wacht nog even voordat u naar de bouwmarkt gaat. Want die saaie houten muren, daar is wel iets beters en iets leukers voor te krijgen. Oké, okay, Joost Huizing gaat naar Amersfoort... waar een zogenoemde groen schutting is geplaatst. Een bekroonde schutting die duurzaam is. Veel mooier dan gewoon zo'n houten ding. En hij bevordert de biodiversiteit. Het is een schutting met gaten erin. Lijkt mij dan weer niet zo praktisch, maar daar horen we vast meer over. En die, de die details gaat u inderdaad horen van een van de bedenkers ervan. Nico Langeveld van het bedrijfje De Buurjongens. Dat de groen schutting heeft bedacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Nico, jij bent een van de buurjongens? Ja, dat klopt, ja. Een van de drie buurjongens. Ja. En je bent nu bezig met een groenschutting. Dit wordt... Uh, het is een gat in de schutting eigenlijk. Ja, onze schutting heeft gaten. En daar kan je vakken in doen. En in die vakken is een mogelijkheid om zelf eigen invulling aan te geven. Ja. Wat wordt dit? Dit wordt een vakje met een insectenhotel of een bijenhotel. Een gat in de schutting. En nu komt er aan de andere kant van de schutting de buurman. Hallo? Goedemorgen. Het is eigenlijk uw schuld hè, dat die schutting hier staat? Een beetje wel. Ja, ja sorry. Want u hoorde van het, uh, het systeem, de groenschutting, en toen? Nou, wij waren eigenlijk direct enthousiast over het hele systeem. Het is een, uh, een hele mooie, warme schutting. Ja. Compleet anders dan de gebruikelijke schuttingen. En de buurman bleek daar wel wat mee te willen gaan doen. Ja. En hij wilde eigenlijk maar voor drie delen gaan als een proefopstelling. Drie delen van uh, 1,60 meter. 60. Ja, en we hebben gelijk gezegd, nou, laten we het dan gelijk goed doen. Het is een mooie schutting, we doen gelijk de hele tuin. Het ziet er gewoon ja, super uit. Nou praten we wel zo gezellig over, of door de schutting heen. Maar vertel nog even uw naam. Harro van Cornijnenburg. De schutting staat al, maar de vakken. Want het is een schutting met gaten erin. Ja, diverse gaten die naar eigen inzicht in te vullen zijn. Het zijn plantenzakken, vogelhuisjes, insectenhotels. Dit wordt een insectenhotel. Oh ja. Er zitten gaten in de zijkant... Daar kunnen uh, solitaire bijen in gaan wonen. Wat wilt u nou? Vogels, insecten, planten? Alles. Alles wat leeft is goed. Herbert. <laughs> ja, misschien wel. Ja, de natuur moet gewoon zijn gang een beetje kunnen gaan. En het is eigenlijk je een beetje afzetten tegen die bouwmarktschuttingen? Dat zeker. Het is heel wat anders. Het geeft gewoon een warmer uh, tuin. Ja. En dat de natuur een beetje invulling daaraan geeft, is natuurlijk heel mooi. Nou is het radio, dus we moeten hem gaan beschrijven. Daar komen de buisjes waar de insecten... Dat is de bamboe. Bamboe, ja. Waar de insecten ja, in gaan leven. Dat zijn uh, solitaire bijen, over het algemeen. Ja. Bijvoorbeeld de rode metselbij. Ooit van de rode metselbij gehoord? Tot deze schutting nooit. <laughs> ja, we moeten hem even beschrijven, hè? Um, Het is een... Houten raamwerk en dat hout is niet zomaar laaibomenhout. Uh, nee, deze is gemaakt van plato-hout, plato-vurenhout. Maar vurenhout, dat, dat rot toch onder je vingers weg? <laughs> Normaal vuurhout wel, geïmpregneerd vuurhout niet. Ja, dat is giftig. Dat is niet zo goed voor het milieu. Wij hebben gekozen voor een verduurzamingsmethode waar wat energie aan te pas komt. En dat wordt gekookt en gebakken en dat heet platoniseren. Fantastisch. Gekookt ja. en gebakken hout. Wat, wat mooi in de tuin. Maar hij is niet massief van hout, deze, deze vakjes? Wat is dat? Het zijn wilgetenen. Die geven een hele mooie invulling. Ze schermen af, ze laten wel alles door. En planten en dieren kunnen zich erin gaan nestelen om in verder te gaan. Dus plantjes kunnen er mooi langs opgroeien. Kleine insecten kunnen zich er ook in gaan huishouden. Dus ja, Het is een ideale combinatie. Van de doorsnee schutting is altijd het probleem dat je zoveel dieren tegenhoudt. Ja, vooral onderin. Wij hebben bewust ervoor gekozen om de schutting een paar centimeter boven het maaiveld te oh, zetten. Ja. En dan kunnen salamanders en kikkers die kunnen daar gewoon onderdoor. Wij adviseren altijd dat er eentje onderin open blijft voor egels. Die hebben zo'n 15 centimeter nodig, een gat van 15 centimeter. Om van de ene tuin naar de andere tuin te kunnen. Ja, maar dan, dan komen de katten ook van de ene tuin naar de andere tuin. Nou, katten hebben we hier last van. Nee? Volgens mij klimmen katten over elke schutting heen. Ja, dus ja. <laughs> maakt toch niet uit wat je doet. Dan moeten ze heel hoog worden en deze is pak weg. 1,70 meter. Uh, 1,75 meter. Je ja. kan een beetje spelen met de hoogte. Insectenhotels erin, dat is leuk. Je kan naar vogelhuisjes, dat is ietsje verder daar. Ik zie hier ook een uh, voederplank ja. die voor beide buren bruikbaar is. U kunt erin gooien en uh, meneer hier ook. Ja. Net degene die wat over heeft, die legt het er neer. De broodkrummels en uh, de zaadjes. Ja, wij moeten de rekening mee houden dat er altijd twee buren zijn. Ja. Dus aan beide kanten moet het interessant zijn. Dus ja. elk element voor invulling dat we ontwerpen... heeft aan beide kanten iets interessants. Dus... Je moet ook echt buren hebben die het leuk vinden. Ja. Want anders dan, dan werkt het niet. Uh, dan wordt het wat moeizamer. Ja. Maar de kans dat de buren het samen leuk gaan vinden... wordt natuurlijk wel veel groter. Wij zien deze schuttingen als een middel om de dialoog op gang te brengen. Het is niet alleen voor het groen, maar ook nee, het voor is sociale juist aspecten. Sociale bewustwording. En we zijn bijvoorbeeld nu met verschillende nieuwbouwwijken bezig, waarbij je een heel rijtje hebt van mensen die hebben net een nieuw huis. Waarbij er een paar buren enthousiast zijn, een paar die zijn nog wat, ja, die, die weten nog niet. Twijfelaars. Twijfelaars. En het leuke is, wij kunnen ons verhaal houden en mensen worden direct bewust van het feit dat wat zij doen met hun tuin... dat het impact heeft op de biodiversiteit in de stad. Zou je nog meer elementen erin kunnen verzinnen? Dit is gewoon een soort doorgeefluikje. Dat is een vogelvoederplank. Dit is een plantenbak en een plantenzak. En hier dus dat insectenhotel. Nog meer ideeën? Nou, hieronder zit een vak waar wij wat op kunnen zetten... en waar zij bijvoorbeeld een kaarsje of een ander iets in kunnen plaatsen. Het hoeft niet okay. direct een plant te zijn, dat kan iedere andere iets zijn. Het is ook een soort doorgeefluik, ook nog voor de koffie en het ja. gebakken. Zeker, <laughs> ging u dat aanbieden? Zei u dat? Ik ben er net doorheen. Sorry, <laughs> kan jij nog andere invullingen verzinnen? Een egeltunnel zou leuk zijn, waar egels wel doorheen kunnen en katten niet omdat er Uit, een knik in zitten. Ja, ja, omdat er een uh, soort donkere ja. passage moet zijn. Ja, ik zat zelf ook nog net te denken aan een, uh, een compostbak kan je aan allebei de kanten het GFT erin gooien... en onderin aan allebei de kanten eruit halen. Heel goed mogelijk. De ruimte is ervoor. Alle vakken zijn naar wens in te vullen. Dus eigenlijk niks is onmogelijk. De buurman die klinkt als een goede verkoper <laughs> ja, voor jullie. Ja, we zijn ook erg blij met zo'n buurman. <laughs> ja. Dit is jullie eerste project als buurjongens, als firma De Buurjongens. Nog meer ideeën om de biodiversiteit te vergroten? Die hebben we wel, ja. ja. Nog geheim? Ja, een beetje geheim, ja. En dan gaan we weer verder. Jij moest nog een vogelhuisje doen. Ja, ik ga nog... Wat voor vogel? Uh, dit is voor een mees. Ja. Waarschijnlijk koolmeis uh, koolmees of een pimpelmees. Ja, dat scheelt geloof ik maar één millimeter in het invlieggat, hè? Ja, precies. Ja. <laughs> Zo, ja, die hangt. Mooi. Uh, de schutting is bijna af. Nog planten erin. Britse harpcomponist John Thomas speelde staccato-movements. En de uitvoering was in handen van het Lipman-harp-duo. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Jij wilde nog iets weten over het lipman harpduo. duo Nee, of ik je haalde adem, om... Haalde adem om, t, om even te benoemen hoeveel mensen er om ons heen zitten. Want dat is redelijk uitzonderlijk. En ja. je, je hoort ze nu niet. Nee, niet, maar net maakten ze allemaal geluid. Net, oh ja, nu wel. <lacht> Ja, wij zitten voor de voor de laatste keer um, vandaag um, in het kapitol met uh, ons programma gaan maar blijft door. Maakt u zich niet ongerust. Maar wij gaan verhuizen. En uh, er komen zijn allemaal van die mensen die, mensen die het, op het nippertje nog ja, hier wilden komen kijken. Hier deze hele bijzondere plek een kijkje komen nemen. Uh, de natuurkalender, daar waren we aan beland. Uh, ondanks de centimeter sneeuw hier ook rond het kapitaal en de kou. Veel waarnemingen deze week van vroege bloeiers als het Klein Hoefblad, de gele Cornouille en de Zwarte Els. En verder kwettert het er buiten op los, ook op de Venolijn. de komende weken vooral op de eerste vroege broeders als de Aalscholver en de blauwe reiger. Ja. Nu klokken het net alsof, wij nu, alsof dit de blauwe reiger is... maar dit is natuurlijk nee. onmiskenbaar. De kampioen der vroege broeders, de Oehoe... Oehoe, inderdaad. En de Oehoe van Beleefde Lente... die heeft afgelopen zondag eh, om 20 over negen avonds... precies het eerste ei gelegd. En afgelopen donderdag het tweede ei. Dus de Oehoe is er echt vroeg bij dit jaar. Over naar onze Venolijn. Bellen met eerste en laatste lingen... kan via het welbekende nummer 035 6711 338. Een kleine samenvatting van de meldingen van deze week. Mevrouw Van Paul, zojuist om vijf over half tien... vloog een honderdtal kraanvogels... ...van zuid naar noord over ons huis in Midden-Limburg. Petters van der Kolk. Thijssen schreef in 1917 al bewonderend over de oprijlaan naar de Gelderse toren in Spankeren. De ruim 200 jaar oude zomereiken hebben uiteraard in de herfst al hun blad verloren. Op Ena. Deze staat nog vol in Dorblad. Katie Hillaris Lambos uit Wageningen. Ik werd vanochtend door de kleine zanglijster toegezongen. En ik zag de eerste maagdenpalm. Liesbeth Spruit uit Apeldoorn. Gisteren liepen we in het Nationaal Park de Hoge Veluwe. En één moment stonden we echt geboeid te luisteren naar de stilte. Tot plots, ver voor ons, een lokroep van de Holenduif klonk. Zo'n hele mooie diepe galm. En die lokroep werd beantwoord. Ik hoop dat ze elkaar gevonden hebben. En dan snits uit Gouda. Gisterochtend liep er een mier binnen op onze keukenmuur. Kennelijk een verkenner die zijn winterslaap voor gezien houdt. De verkenner um, heeft het helaas niet overleefd. Ik spreek met Marian Keizer in Waalwijk. Zag ik op mijn winterviooltjes op tafel, heerlijk in het winterzonnetje, om de eerste kleine vos. Het is Sinter van Zwet uit oost -Knonendam. Vandaag zag ik ongeveer 200 wilpen landen om te komen net Janette Grauw uit Hilversum. Aan ons huis hangt een miniatuurhuisje, vlak bij de plek waar wij elke avond zitten te eten. De hele winter overnacht daar een koolmeesje. Het ritueel is elke avond hetzelfde. Via een aangrenzende boom vliegt hij naar het huisje. Wacht even alsof hij zeggen wil wel te rusten en verdwijnt dan in het huisje geweldig <SELEN> Thank <laughs> you. Ja, dat was een instinker. Ja, dat was een, ik dacht dat hij al klaar was, maar nu was hij terecht klaar. Een deel uit het arrangement voor houtblazers van de jaargetijden... van de Oostenrijkse componist frans Jozef Haydn... uitgevoerd door het ensemble Consortium Classicum. Uh, wij gaan even luisteren naar Ster en daarna nieuws... gelezen door Jeroen Tjepkema.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 In een winkelcentrum in Enschede-Zuid woedt een grote brand. Vlammen slaan uit het dak van het winkelcentrum en de brandweer is met groot materieel aanwezig. Er is ook flinke rookontwikkeling. Omwonenden van het winkelcentrum hebben het advies gekregen ramen en deuren te sluiten. Negen woningen zijn ontruimd. In Italië zijn anderhalf uur geleden de stemlokalen opengegaan voor de parlementsverkiezingen. Zo'n 50 miljoen kiesgerechtigen kunnen vandaag en morgen hun stem uitbrengen. In de peilingen gaat de centrum-linkse kandidaat Bersani aan de leiding. Bij een groot ongeluk op het Nescar-circuit in de Amerikaanse stad Daytona... zijn zeker 33 toeschouwers en een coureur gewond geraakt. Een coureur raakte de macht over het stuur kwijt... en ramde de barrière tussen de baan en de tribune. Sommige onderdelen werden wel 6 meter de lucht ingeslingerd... voor ze in het publiek terechtkwamen. De sneeuwval heeft tot nu toe niet geleid tot grote problemen op de wegen, meldt de ANWB. En dat komt doordat de hoeveelheid sneeuw tot nu toe meevalt... en doordat er nog maar weinig mensen op de weg zijn. De NS rijdt volgens de gewone dienstregeling... KNMI waarschuwt voor langdurig lichte sneeuwval en kans op gladheid. Het sneeuwt sinds gisteravond. In het zuidoosten van het land ligt de meeste sneeuw een centimeter of tien. Dan de vooruitzichten. In het noorden en westen gaat de sneeuw geleidelijk over in natte sneeuw en motregen. Het wordt 1 tot 3 graden. Morgen ook af en toe natte sneeuw of motregen. En smiddags wordt het dan 2 tot 4 graden. Dat waren de hoofdpunten. Hé, hey, kijk, daar op dat dak. Daar zit er een. En daar ook.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 de Citroën C3, met nieuwe PureTech motor. Maar liefst 25% zuiniger, waarmee u bekend 1 op 23 kunt rijden. Ah oh wel? Een liter voor 23 kilometer. Oh, C'est fou. Dus uh, dan fahren ze van Holland naar Tirol, met einer tankvulling. Toll. Van Nederland naar Tirol op één tank. Met de Citroën C3 met PureTech motor. Zonder wegenbelasting en dankzij een aantrekkelijke inrailpremie nu vanaf 12.990 euro. Inclusief airco en radio-cd-speler.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 Het is veel drukker dan normaal en dat is voor ons ook eventjes wennen, maar wij houden natuurlijk ons gewone schema aan. Het is zo rond half negen dus hoogtijd voor onze columnist en vandaag is dat. <middels> Spicht. Frederik Spicht, vorige maand nog genomineerd voor een Edison, schrijft, speelt en zingt over het, het echte leven. Soms met een rouwrand, met een rasp of snik in haar stem, ongepolijst en recht voor, zijn, voor haar raap. Zo is ook haar column: over het echte leven met een dier. Ik kon voor mijn trein naar huis vertrokken nog even naar de markt op het Ile de la Cité in Parijs. Daar zag ik een verfomfaide vogel zitten, die naar mijn idee uit het nest gevallen was. Ik was 16 jaar. Hij realiseerde me toen niet dat de marktkooplui de nesten leeghaalden en de vogels verkochten. Zet een pie, riep de man. Zet een pie. Een pie. Daar had ik nog nooit van gehoord. Ik besloot de vogel te kopen omdat ik medelijden had met het warrige, pluizige dier op de rand van een kartonnen doos. Iets dat ik nu nooit meer zou doen. Omdat je daarmee natuurlijk de ellendige vogelhandel alleen maar in stand houdt. De marktkoopman had me laten weten dat het dier de la viande had. Ik kocht gehakt en voerde de vogels een beetje elk uur. Hij sperde nog, de bie. Ik was zijn nieuwe moeder en doopte hem Marcus. Elke keer als ik hoeste, ik had in die dagen een hardnekkige kriebelhoest... deed hij zijn snavel wijd open en stopte ik het vlees achterin zijn keel. Zo ook in de trein terug naar Rotterdam. In die tijd had je nog geen smartphones. En ik herinnerde me dat ik thuis meteen het woordenboek heb gepakt. En daar stond een pie, ekster, pika pika. Vogel met zwart-witte veren en een lange zwarte staart... die graag glimmende dingen meeneemt naar zijn nest... Ik kom een geluk niet op. In de maanden die volgden leerde de vogel vliegen en werd hij mijn zwart-witte schaduw. Overal waar ik ging, ging Marcus. Hij vloog mee als ik naar de kunstacademie fietste. Zat naast mijn bord en pikte een graantje mee. Viel mensen aan als die op visite kwamen omdat hij mij maar moeilijk met anderen kon delen. de trok Marcus mijn oogleden open omdat hij graag had dat ik opzond. Hij vloog in en uit het raam met allerhande spullen en beslist niet alleen glimmende spullen... maar ook tandenborstels, pennen, brillen, aanstekers, sigaretten, foto's... en soms ook papiergeld wat ik had laten slingeren. Ik hoeste dan uit het raam. Ik imiteerde de kriebelhoest van toen... in de hoop dat zijn vertrouwde moederroep hem met de meegenomen waar naar huis deed terugkeren. Maar Marcus nam graag dingen mee naar buiten en bracht nooit iets mee terug. De poes was als te dood voor hem. Het huis zat helemaal onder de vogelstrond en in het vlees wat hij liet slingeren verschenen de maden. Tot mijn huisgenoot zei, of ik eruit, of die vogel. Een beslissing nemen was niet nodig, omdat Marcus, alsof hij had meegeluisterd... van de een op de andere dag wegbleef. Ik was ontroostbaar. Nog altijd ben ik bang dat iemand hem gevangen heeft... en dat hij zijn dagen achter de tralies heeft moeten slijten. Ook kan zo'n vogel niet meer terug in de natuur. Hoe het hem vergaan is, zal ik nooit weten. Wel weet ik dat ik nooit geen vogel meer koop. Een vogel moet met andere vogels leven en vliegen. Daar zijn ze voor gemaakt. We de gavotte uit de Nine Miniatures for Piano Trio van de Engelse componist Frank Bridge. Vandaag uh, nemen we tijdelijk afscheid van onze bijen, want we vertrekken vanuit het kapitol, we zeiden het al eerder. We hebben uh, vanochtend aan het begin van deze uitzending even gecheckt of ze nog wel leeft. En het klinkt misschien gek kijken of ze nog leven, maar uh, bij bijen is die vraag helemaal niet zo gek... Want de wintersterfte is de afgelopen jaren onderbij verschrikkelijk hoog. Menno staat bij de kast met Pim Lemmers. Ja, we staan hier bij de kast aan het randje van de, van de sloot met Pim. Um, Pim, we, we zeiden, ja, hebben ze het nou overleefd? Jij zegt ja, want ik hoorde ze. En ik heb de afgelopen week heb ik natuurlijk ook een beetje gemonitord. Maar hadden ze ook kunnen overlijden met z'n allen? Het gebeurt heel vaak de laatste uh, jaren. staat eigenlijk boordevol het nieuws van bijsterfte hè, bij de bijtjes. En uh, echte oorzaak daarvoor weet men niet. Dus het is ieder jaar rond deze tijd bij een mooie warme dag. In dit geval is het ijskoud. Is het eventjes uh, voor de imkers spannend van zijn de bijen het jaar doorgekomen, ja of nee. Ja. En het is wachten op die lente en op die temperatuur die boven de 10 graden uitkomt. Dan, dan kun je ze ook echt buiten zien vliegen. Maar in vroeg hebben wij het ook vaak over bijensterfte. Door de varroa meid of uh, afschuwelijke bestrijding. Maar dat kan dus ook komen omdat ze qua temperatuur de winter niet overleven. Nou, als dat volk heel klein is, dan kunnen ze elkaar dus niet goed warm houden. De temperatuur in zo'n bijenvolk is een graad of 8, 29. En die bijen die aan die rand zitten, jullie hebben het al vaker verteld, is een graad of 8. En dat circuleert in die periode als het koud is. Hè, de binnenste bijen naar de rand. En als dat volk heel klein is en je hebt 15 graden vorst, dan moeten ze heel hard werken. En als die volken heel klein zijn, dan overlijden ze. Laten we maar eens kijken. De spanband gaat eraf van de kast en bovenop een grote deksel wordt er nu afgetild. Oh, dan zien we nog een ander dekseltje. En die deksel wordt er nu afgetild. Dat is een dekplank. Dan zien we een dekplank. Schiet eens op, Pim. We zitten hier live op de zender. Hè? Wat zie je daar zitten eigenlijk? Ik zie drie slakken zitten. Ja, naakslakken. Wonderlijk, hè? Die dachten van, dat is lekker warm in die bijenkast. We kruipen van beneden de kast in. Heel langzaam kruipen we naar boven. En dan zitten we aan de rand... Ja. En als we even kijken, moest eens kijken hoe oh, warm het in de bijen ja, is. Een, nou, vertel het maar aan de lijst. Een temperatuurmeter 31,6. Midden in het volk. daar hangt die thermometer. En als we een heel zacht tikje op dat bijen... Die tikt nu langzaam buiten op de kast. En waar, hoezo? Ja, wat gebeurt er dan? Nou, afgelopen eind december hebben we het gedaan. Toen zag je die thermometer, die temperatuur, zag je wat omhoog schieten. Maar een uur geleden... Hoezo ho, ho, dan? Nou, dan wordt het wat geactiveerd, die tros. Ja. En produceren meer warmte, waardoor die temperatuur omhoog loopt. Nou, je ziet dat het 6,2 graden in die voerbak is. Je ziet nu dat het inmiddels 31,7 graden in het bijvolk is. Ja. En, 6 dus, graden is het dan in het voorportaaltje, zeg maar... Ja. Kijk, als je goed kijkt, is het ook 27,6 graden, is de laagste temperatuur. Kijk, 31,7. Ja. Ik zie hier nu ook iets gebeuren, Pim, want jij, die drie slakken, die eh, krijgen nu. Dit is ook een kijk soort. Eens, kijk zijfer. eens. wat eruit er komt. nu. Er komen nu heel veel bijen omhoog. Mooi is dat, hè? Ja. Ze leven. Ze leven en ze zijn uh, behoorlijk actief. Maar laten ze die slakken zomaar met rust? Ja. En een pissebed zie ik ook zitten. Ja, daar doen ze niks mee. Maar ik vind dit ontzettend mooi om te zien. Een bij gaat altijd naar het licht toe. De temperatuur in die kast is heel hoog. Dus die bijen, als we de deksel straks er weer op doen... dan lopen ze weer naar die tros toe... sluiten ze weer aan bij hun zusjes... en dan eh, is het weer in de tros. Ja. Dus die, die, die tros is eigenlijk één groot levend uh, organisme. Een lichaam uh, op zich. Ja, en het mooie is dat je die tros gedurende die koude periode... ziet opschuiven in die kast. Dus ze zitten ze links en een paar weken later zie ze middenin zitten. Of ze schuiven zelfs helemaal onder rechts. En, en waarom is dat? Nou, dan is het eten links op... En dan schuiven ze heel langzaam weer terug naar het voedsel. En dan eten ze daar weer. Ja, want in, in de kast wordt aan het eind van, het, van de warme periode... Ze maken zelf voedsel aan natuurlijk. Ze verzamelen dat. Stuifmeel en nectar. Ja, dat hebben ze afgelopen jaar allemaal verzameld. Hè. In september hebben ze 15 kilo suikerwater gevoerd. Om die winter door te komen. Ja. Honing is eigenlijk het eten wat ze nodig hebben in de wintermaanden. Ja. Dan bloeit er niks. En wij imkers halen een deel weg. En een deel vullen we aan met suikerwater. Ja, en nu is het wachten. Kijk, het is sneeuw en het is koud. Op die temperatuur die omhoog schiet en dan... Ja, dan, dan, dan begint het weer, Mello. Dan kunnen we weer aan de bak, man. En heb je dan nog moeten bijvoeren tijdens de winter met dat suikerwater? Nee, nee, we voeren niet bij, dat doe ik niet. Misschien in het voorjaar een klein beetje als het nodig hebben. Een klein beetje ondersteuning geven. Maar ja, ze moeten het allemaal zelf doen. Ja. Daarnet vertelde je over bijsterfte. Zo'n zo volk kan flink slinken gedurende de winter. Ja. Gebeurt dat dan omdat ze doodgaan van de kou of omdat sommigen niet bij het suikerwater kunnen? Ja, het gebeurt al dat het eind van het jaar uh, dat ze al ziek zijn. Dat ze al met bepaalde dingen in aanraking zijn gekomen. En dan wordt die, uh, die weerstand van de bij minder. En dan uiteindelijk zie je zo'n volk in september, oktober, november al langzaam uh, afsterven. Ja. Ja, um, kunnen we nou nog verder kijken of is dat niet de bedoeling? Nee nee nee, nee, nee, nee. Jij zei voor de uitzending moet ik een imkerpak aan. Nee, je hoeft niet zo'n pak aan. Geen bescherming, we gaan het niet openmaken. Want dan komt er in één keer zo'n zo koude golf ja. in de kast. Ja. En de schrikken ze van die bijen die uit de tros vallen. Die vallen op de bodem, daar is het kouder. En dan kunnen ze geen aansluitingen meer met die, met die tros uh, vinden. Ja, dus, dus dat is uh, dodelijk. Dus we ja. kijken hier nu door dit raampje. Uh, drie slakken en een stuk of uh, veertig uh, uh, bijen zien we hier nu krioelen uh, ja. achter het, uh, het raampje. Het is mooi. Dit, he? het en is... Wat, wat zien we nu hier? Zijn dit nou uh, werksters? Darren, Zit er een koningin bij? Er zit één koningin in die kast. En er zijn uh, een, uh, vijf, zes, uh, duizend werksters. Uh, die koningin, dat, dat wordt nergens aangegeven, maar die is al eitjes aan het leggen. De eerste eitjes leggen ze in februari. Dus zo'n volk groeit heel langzaam. Wordt het nou weer koud en ze kunnen dat volk niet meer verwarmen, hè, dat jonge broed, dan eten ze het weer op. Dus het is heel fascinerend hoe dat in een bijenvolk allemaal geregeld wordt. Want die, die, die, die, die eitjes die moeten ook uh, die, die, die moeten groeien, die hebben warmte nodig, uh, voeding ook. Ja, die worden gevoed inderdaad. Ja, Met, dus dat uh, gaat allemaal af van dat suikerwater en die honing? Dat klopt. Ja, dus zolang het koud blijft, dan verbruikt men veel meer. Dus het wordt eigenlijk tijd dat het 15 graden gaat worden. Dan wordt er weer binnengehaald, wordt er weer stuifmeel binnengehaald. En dan, uh, ja, dan begint het bijenseizoen weer voor iedereen. Ja. Um, ze zijn nu heel actief hier achter het raampje. Dat is omdat wij, je zeil, ze komen naar het licht toe. Dat kan gedurende de hele winter zo. Als je dit in februari of in, in januari en december doet, komen ze ook. Ja, we hebben eind december ook in de kast even gekeken. Toen was het was de graad of 10, 11. En toen zag je ook bijen buiten vliegen. Ja. Die bij die gaat bij 8, 9 graden naar buiten. En is de temperatuur een graad of 4, dan, dan lopen ze door de kast. En beneden de 4 graden gaan ze dus in die tros. Ja. Um, nu, het is ook de periode van de reinigingsvlucht, toch? Ja, op de fenolijn ja. was het al gemeld. Ja, ik heb even op de, op de weersveruitzichten gekeken. En over een anderhalve week is die temperatuur een graad of 10, 11, 12... En dan gaan die bijen massaal naar buiten. Want ze eten, maar ze poepen niet in de kast. En ja. dan ledigen ze dus de darmpjes. Ja, nou mensen, let op op de reining. De kast, die gaat uh, met ons mee, toch? Ja, ik hoorde net jullie eindredacteur zeggen... je gaat ons stalken met de bijen. Je gaat ons achterna ja. zitten. Ja. ja, dat klopt. Ik ja. ga mee naar de nieuwe locatie. Okay. Dus uh, we houden de luisteraars op de hoogte van, uh, van het vroege vogelsbijenvolk. Ja, nou, de nieuwe locatie gaan we straks bekendmaken. Maar de bijen gaan dus gewoon mee. Pim, enorm bedankt. Goed zo. Alexandre Tarot speelde Le Tour de passe-passe. Dat staat voor uh, vingervlugheid van de Franse componist François Couperin. Deze week stelden wij onszelf en ook u via de mail en de website de vraag: hoeveel ballonnen en resten van ballonnen liggen er eigenlijk op het Nederlandse strand? Zometeen eh, geven wij u het antwoord. Maar eerst gaan we met Jeroen Dagenvos van Stichting De Noordzee... op het strand bij Langevelder Slag... kijken hoe het met die hoeveelheid vuilnis op het strand gesteld is. Ja, Een paar keer per jaar onderzoekt Jeroen minutieus 100 meter strand. En Zoals altijd liggen er ook feestelijk gekleurde ballonnen in het zand. Joost Huizing helpt de vuilruimer een handje. Lekker weer voor een strandwandeling. Ja, is prima weer vandaag. Lekker windje. Maar we zijn aan het werk. We zijn aan het werk, ja. We zijn op zoek naar afval. En uh, ballonnen in het bijzonder. Kijk, onder het zand. Het ja, is. is geen ballon. Maar nou, het is wel een ballon. Je steekt uh, een heel klein stukje ballon hier aan uh, dat is dat het, het uiteinde zitten. Ja, maar een klein stukje nou ja, wat rubber. Maar dat, dat, dat, nou ja, dat uh, plastic touwtje, hè, dat, dat blijft echt over. Dat is gewoon sterk en dat vergaat eigenlijk helemaal niet. En die, uh, die vind je eigenlijk veel op stranden. Wat noem je veel? Wij tellen afval op 100 meter strand. En uh, nou, gemiddeld vinden we er zo 15 tot 20 per 100 meter strand. Dat is, ja, dat is best veel. Hoe erg is dit nou? Um, Zo'n touwtje? Nou, kijk, sowieso, kijk, afval, plastic in het bijzonder, dat hoort natuurlijk niet op het strand, dat hoort ook niet in zee. De beesten zien het aan voor voedsel, bijvoorbeeld vogels eten het op, het komt in magen terecht. Kees Kamphuizen die snijdt regelmatig in vogelmagen en komt dan onwaarschijnlijke hoeveelheden tegen. Ja, klopt. Ik geloof dat. 95% van, uh, van die vogels uh, die heeft wel uh, plastic in de maag. Met ja, gemiddeld meer dan 30 stuks plastic. Uh, hè, dat is een indicator, want het is een, ja. een vogelsoort die permanent op zee uh, leeft. Van, uh, nou, gewoon een indicatie dat er uh, gewoon veel plastic in, in ons systeem zit, hè, in de Noordzee. Om die ballon er weer even bij te pakken... Um, en wij monitoren die stranden ja. uh, vier keer per jaar. Vier zullen stranden. we nog een stukje lopen? Misschien komen we nog meer tegen. We vinden er steeds meer. Dat is het punt. Het lijkt redelijk onschuldig zo'n ballonnetje oplaten. En, uh, nou, het is feestelijk en het is leuk. En... En het maar... is niet alleen meer de ballon, hè? Hij komt ook weer naar beneden. Ja, klopt. En Er zit een stukje plastic aan. Hier toevallig niet. Maar die moderne ballonnen die zijn niet eens meer van latex. Die zijn van nog heel ander materiaal. Je hebt, je hebt er al een, een paar in je zak, Ik zal nog een eentje laten zien. Hier, Dit is de oogst van uh, Dit is de 100 meter wat wij nou, hebben meegenomen. Eén zak, we hebben nog meer. Je ziet eigenlijk de, de kleur is er helemaal uit, het is helemaal kleurloos. Dat heeft nog wel de vorm. En, uh, nou, het is eigenlijk een soort van plastic zak die je dan eigenlijk op het strand uh, vindt. Eh, het loopt leeg. En, uh, de zilverkleurige verf, dat zal ook wel niet lekker zijn, die is al af. Ja, nou ja, ja je ziet dat, dat de kleuren zijn eraf. En, en ook die zak, die is nog relatief vers. Op een gegeven moment gaan ook de, de weekmakers gaan eruit. Dat ding dat valt uit elkaar en uiteindelijk wordt het kleine stukjes plastic. Dat vervalt nog verder en uiteindelijk wordt het ja, microscopisch klein... en ja. dat gaat zo je systeem in. En dan, dan krijg je het er eigenlijk niet meer uit. Dit is het begin van de plastic soep? Dit is het begin van de plastic soep. Als ja. je een ballon oplaat, of die nou van plastic is... of van latex met een, een koord eraan... uiteindelijk draag je dan bij aan een plastic soep. De aanleiding voor dit onderwerp was niet alleen jullie onderzoek... maar ook dit wat ik nu in mijn hand heb. Dit ja. zijn een stuk of twintig felgekleurde ballonnen... aan elkaar gekoppeld... En dit is nieuw nog voor jou? Ja, dit, dit heb ik nooit eerder gezien. Want er zitten ledlampjes in. Ja, ik zie het, ja. Inderdaad, in iedere ballon. En zie je dat, er zijn een paar die nog knipperen. Ja, hij doet het gewoon nog. Hè? Hij geeft rode knipperlichtjes. Ja, dat is heel grappig. Maar tegelijkertijd ook als je dan bedenkt... van, hè, Je kan gewoon de batterijtjes zien zitten. Er zitten gewoon ja. twee batterijtjes per ledlampje aan. En knoopcelletjes. En kijk, deze, deze is ook al aan het weg roesten. Je ziet al dat hij helemaal uitgelekt is. Het ja, dat is, dat is gewoon heel... Uh... Heel erg dom om dit in het milieu te verspreiden. Chemisch afval. Dit is, dit is chemisch afval die je aan het verspreiden bent inderdaad. Ja. Mag dat nou gewoon? Want als ik een blikje of iets op straat gooi en er komt een agent langs, dan zegt hij... Ah, ik heb u. Bekeuring. ja. Maar nou, dat, dat, dat gebeurt al niet zo veel. Maar inderdaad, dat is verboden en daar kun je een boete voor krijgen. Maar ja, een ballon oplaten, uh, ik denk niet dat uh, hè, als straks de koningin dag is en we laten allemaal vrolijk die ballon. Massaal op. miljoenen oranje ballonnen. Ja, maar, ja, ik denk niet dat daar uh, veel bekeuringen voor worden nee. uitgedeeld. Nee. Het, het is echt nog een beetje een onderwerp van. Hè, het klinkt een beetje zeurderig, ja, uh, een beetje betuttelend, mag er dan nou niks meer. Ik denk ook dat het is omdat mensen nog gewoon niet goed realiseren van. Ja, uh, het gaat de lucht in, het komt weer een keer naar beneden. En, het, het wordt zoveel op een gegeven moment. Het is dan uit de hand aan het lopen. Ja. En je ziet dat er gewoon steeds meer gevonden wordt. En jullie komen hier op het strand. Jij doet dit uh, traject hier bij Noordwijk vier keer per jaar. Ja. En dan kom je er hoeveel gemiddeld tegen? Gemiddeld zo'n uh, 15 tot 20 ballonnen. En uh, dat sterkt 100 meter. Ja, klopt. Per 100 meter. En dat is echt, je ziet het eigenlijk de afgelopen vijf jaar enorm toenemen. Zullen we het... eens gaan rekenen, hoeveel uh, kilometer strand hebben we in Nederland? Uh, voor mij zo'n uh, zo 300 kilometer stand uh, hebben we wel te ja. pakken, denk ik. Ja. Dus dat is... Even zien hoor. Nou, we hadden, uh, nou laten we zeggen, 15 ballonnen per uh, ja. 100 meter. Dus dat is 150 ballonnen per kilometer. En nou, dan kom je uit op 45.000 ballonnen. Die permanent op de Nederlandse kust uh, liggen. En als je dan drie maanden later weer gaat tellen? Nou, dan liggen ze er gewoon weer. Hè. Dat, dat is ook als wij... Nou ja, uh, ...stukken opruimen. Je ziet gewoon dat het weer, weer aankomt. En uh, kijk, dit is wat wij vinden op de stranden... ...maar realiseer je wel, dit is wat aanspoelt uit zee. Ja. Uh, het zit ook gewoon in die zee zelf. En nou ja, dat is bijna niet op te ruimen. Nou, ik ken genoeg mensen uh, waar je dat dan aan vertelt... ...en, en de standaardreactie is eigenlijk van... ...ja, kom op, zeur niet zo. Totdat je het laat zien. En, en ook laat zien hoeveel het is. Ja. En dan, nou ja, dan is het ...oké, okay, uh, ik laat die dingen niet meer op. Ik, ik doe het niet meer. En nou ja, voor mij uh, is dat wat er uh, moet gebeuren. We zoeken nog een stukje verder, want uh, je ruimt het ook op hè? Uh, ja, we ruimen het ook op. Als je het uh, vindt. Het is niet alleen maar uh, turven en tellen. Ja, we turven het en dan ruimen we het ook op. Ja, maar dat is dan maar op 100 meter. Uh, maar we gaan ook regelmatig met uh, schoolkinderen, met mm -hmm. het uh, Coastwatch-programma naar de kust of met groepen vrijwilligers. En er is al een nieuwe app voor je telefoon. Ja, klopt. Uh, dat is de Coastwatch-app. Die is ook te downloaden op, uh, op onze website. En uh, met die app kunnen mensen dan uh, ja, gewoon zelf stukken stroom gaan opruimen... en uh, dan ook tellen van hoeveel je ja, vindt. ga ik ook doen. Maar uh, denk jij wel aan deze plastic zak die je hier hebt neergelegd? Die ja. moet ook mee, hè? Want ik, dat is ik, ik neem mijn nog. Van vanochtend. We gaan, uh, we gaan natuurlijk niet uh, er een rol van maken hier. De ballonnen. Hé, hey, nog een redelijke schoen. Flesjes. Een stuk visnet. Ja, ik hoop dat ik dan een heel mooi Hier wat er nog meer. is. Dus kijk hier, is een melkpak. En de binnenkant is ook gewoon van plastic. Dus dat, dat blijft gewoon een plastic de, bestaan. plastic van dat peurschuim. Uh, ja, heel veel dus, snoepverpakkingen. Nou, Dit loopt uh, nog wel even door, Joost, kennende. Supersterke Nijland thuis. Nou, de Nederlandse <touwen> kust kennende. Dus. Dat vooral, ja. Kilometers lang loopt hij door. Nou, die uh, afvalapp kunt u ook vinden via onze eigen website, vroegervavals.fara.nl. En dan kunt u zelf monitoren hoeveel vuilnis en uh, ballonnen er op het strand liggen. Ik hoorde in de reportage ook het antwoord op de vraag over uh, ja, die aantallen ballonnen. Naar schatting komen er elke kwartaal zo'n 45.000 ballonnen op het strand. Ja, de deelnemers aan dit prijsvraagje gokten tussen de 250 en ruim 14 miljoen stuks. Uh, <laughs> en De winnaar is Joke Lammers uit Gouda die met 44.200 heel dichtbij kwam. Je zou bijna denken, die weet er meer van. Elke krijgt een pakketpunt ballonnen, of niet? Nou, uh, nee, geen ballonnen, maar wel een mooi uh, vroege vogelspakket. Het derde deel, het rondo uit het tweede vioolconcert in D-groot... van de Engelse componist Samuel Wesley. We gaan er even uit voor Ster en Nieuws. Dat nieuws wordt zo direct voorgelezen door Martijn Nijhuis. Tot zo. Hé, hey, kijk, daar op dat dak. Daar zit er een. En daar ook. En daar. Een miljoen zonnepanelen. Dat is het doel van natuur en milieu. Veel mensen hebben ze al. U nog niet? Doe dan mee met Zonzoekdak. Dan wordt alles voor u geregeld. En nog voordelig ook. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl voor een gratis aanbod op maat. Vanavond in Karo Brandpunt. Ouders die op papier dood zijn, maar gewoon nog leven. Misstanden bij adoptie van kinderen uit Ethiopië. En de jarenlange zoektocht naar de verkeerde dader in Friesland. Waarom complotten en geruchten de zaak Vaatstra zo lang beheersten. Dat er meer in Brandpunt. Vanavond om kwart over tien bij de Karo op Nederland 2.